Meijer met het NOS-journaal. De Britse politie heeft inmiddels meer dan 200 mensen gearresteerd. die in Londen demonstreren tegen het verbod op de groep Palestine Action. Die groepering voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld. Honderden mensen doen mee aan de steunbetoging. De politie is op zoek naar twee mannen. die betrokken waren bij een zware mishandeling. van een man van 30 in Haarlem vorige week. De man zegt dat hij hard op zijn kaak werd geslagen toen hij zei dat hij homoseksueel was. Hij raakte buiten bewustzijn en artsen moesten titaniumplaten en schroeven in zijn kaak en onder zijn oog plaatsen. Voorlopig mag de man alleen vloeibaar voedsel eten. Het Halems Dagblad meldt dat het slachtoffer uit Oeganda komt en juist vanwege zijn geaardheid naar Nederland was gevlucht. In het zuiden van Libanon zijn zeker zes militairen omgekomen doordat Israëlische munitieresten ontploften. Ook zijn meerdere gewonden gevallen. De Libanese militairen wilden de niet-ontplofte resten onschadelijk maken. Sinds november vorig jaar is er een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Sindsdien vallen er regelmatig slachtoffers doordat achtergebleven munitie tot ontploffing komt. De militaire machthebbers van Niger nationaliseren de enige industriële goudmijn in het land. De Australische exploitant zou zich volgens de Goenta niet aan de afspraak hebben gehouden. Zo zou de mijn in slechte staat zijn, blijven investeringen uit en zou het bedrijf achterlopen bij het betalen van belastingen en salarissen. In juni nationaliseerde de Goenta ook al een dochteronderneming van een Frans uraniumbedrijf. De militairen zijn sinds 2023 aan de macht in Niger. nadat ze toenmalig president Bazoum hadden afgezet. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Koelt het af naar 9 tot 13 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. en wat warmer dan vandaag. Maandag kan het lokaal tropisch warm worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 I'm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 Snel witte met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop daarom is hier te koop. Telefoon 2604.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 te Nooit gedragen, geen enkele keer. ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Zonder het zelf te weten Heb ik je hart wat pijn gedaan Je hebt het mij niet eens weten, Maar in je ogen blonken raad Komt ik bij mij lang eens horen Wat heb ik eigenlijk misdaan? Maar weet die tranen uit je ogen Kijk me niet zo droevig aan Want je zin huilen, nee dat kan ik niet Dan weet ik niet meer wat te doen En ieder traantje dat je om oh, me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 zijn. Ik ben mijn leven maar mijn eigen weg gegaan, maar ik heb niemand pijn gedaan. Instead of sad Je wilt het wel, maar je kan er niet omheen. Misschien dat morgen alles anders is. Dus blijf niet zitten denken, het helpt je niet vooruit. Gewoon blijven proberen, ja steeds een stap vooruit. Want echt, het gaat over. Alles komt goed. Kijk, het gaat weer. Als je doet wat je moet, al weet je niet alles, dat is ook niet nodig. Het komt wel vanzelf. Ja, echt, het gaat al zit het niet mee. Soms sta je stil. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Nooit had jij een keertje tijd voor mij. Maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij Ik weet niet hoe het gebeuren kon Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid Jij nog andere wegen in Wat er ooit aan moois is opgebloeid heeft nu voor mij geen enkele zin. Neem maar niet meer uit. Mocht je mij...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 from the map is you been the man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 iets moois beleven, een verre reis naar het verleden. Hier reis voor avonturen, nacht van mij eeuwig duur. Zo lang je maar dat naar blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven ik met jou.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 Ja. Ik merk dat ik steeds langer naar je kijk en kijk je terug dat ik me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 Zet FM app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Ik hoor mensen praten, maar zijn woorden die ik hoor wel. Waar.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 zodat je alles zegt, dan ben ik de waarheid. Echt. En ben ik met jou klaar? Vraag die jou alleen. Ik moet de baan en ik Draai er niet omheen. zeg mij meteen, liefste nog vandaag. Vraag die jou alleen. Zeg me, is Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik nu waar het heet. En ben ik met jou klaar.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 Man, man, what have you now for that.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 Je wil me wel begrijpen, maar je bent niet meer geïnteresseerd. En ik wil wel van je houden, maar alles dat gaat zo gevolgd. De schade is veel groter dan ik ooit denken kon. Ik wil alles wel veranderen. je maakt me je breekt me, je haat me en vergeet me, hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me pas, je duwt me weg, Scheld mij terwijl ik sorry zeg, laat me los en laat me gaan. Oh. Want je maakt me je breekt me, je haat me en vergeet me, kan deze strijd niet langer gaan? Dit is ZFM.